Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is tijd om een kabinet te smeden, zegt de informateur. Er moeten nu echt inhoudelijke stappen worden gezet. De ruimte is er nu... De noodzaak ook. Want partijen zien het wel zitten om verder te praten met VVD-leider Rutte. Dat is de conclusie van Herman Cenk Willink, de informateur die alle partijleiders op de koffie heeft gehad. Er is genoeg vertrouwen om verder te formeren volgens hem. Je hoort verslaggever Xander van der Wulp. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is van deze informateur. En ik denk ook dat de meerderheid van de partijen daar inmiddels ook wel naar snakt... De coronacrisis, de aanpak van die crisis, die moet daarbij centraal staan, zei Cenk Willing. En nadat daarover gepraat is, moet er pas gekeken worden wie met wie wil. Allemaal taken voor een nieuwe informateur. Nog een onderwerp voor op de formatietafel. Verzorgde en verpleegkundigen willen een nationaal herstelplan voor de zorg. Ze willen plannen om te herstellen van de werkdruk die al meer dan een jaar door corona hoog is. Zorg moet straks na de pandemie ingehaald worden en het personeel moet ook nog eens met vakantie zeggen ze. Trainer Erik ten Hag blijft bij Ajax. Zijn contract is verlengd, maar dat was niet echt de verwachting, vertelt verslaggever Arman Asfaroglu. Zeker niet na de afgelopen week, toen er sterke geruchten kwamen dat hij kandidaat nummer 1 zou zijn bij Tottenham Hotspur. Maar ten Hag blijft dus in Amsterdam. Zijn nieuwe contract loopt tot en met juni 2023, een jaartje langer dan zijn contract nu. Misschien heb je ze de afgelopen tijd wel eens in een weiland of op een hoge paal gespot. Ooievaars? Nou, Piet uit het Gelderse Herwijnen zit helemaal op de eerste rij. Op zijn dak zijn afgelopen weekend vijf ooievaarsbabies uit het eigen gekropen. Ja, het is gewoon super. Hè? Het is eigenlijk een beetje te koud. Het zou wat, wat warmer mogen zijn. Maar ja, je kan niet alles hebben. Hè? is. Uh... Ik ben blij met die regen. Echt. De meed ik uit de grond van Maart, want ik maakte me echt zorgen. Want door die regen kunnen vader en moeder Oorjevaar nu genoeg wormen uit de grond trekken. Piet vindt het hartstikke leuk, al heeft dat jonge geurt ook wel een nadeel. Hij wordt geregeld helemaal gek van het geklepper van de vogels. Maakt niks uit, Piet is trots als een jonge vader. En hoe vier je dat? Ja, met uh, beschuiten muisjes hè. Ja. Mm. <lacht> Het weer nog een bewolkte, regenachtige dag. De meeste buien zijn in het noorden. Later vanavond langzaam droog en meer zon. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Noord-Holland is het hier en daar wat langzaam rijden. De meeste vertraging door de werkzaamheden op de A7... de afsluitdijk richting Noord-Holland vanuit Friesland... tussen Brezandijk en Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie.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 All heaven said to boy You better bring a chick around To the sad, sad truth The dirty Lord down Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder Taught her how to talk like that Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder, Give that big idea you ain't got put your money on the table and drive it off the lot turn on that old love light, turn it maybe to a yes same old school board game got you into this bad hey better get on back to town face the sad old truth dirty love down Put those ideas in your head. Ooh, ooh, ooh. Oh, I wonder, wonder, wonder.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 En, uh, Pim is nog steeds uh, de en Ik zit hier nog steeds met Paul Olieslager. Je woont niet meer in Zandvoort. Je hebt heel lang in Zandvoort gewoond. Vanaf 1982. Wanneer ben je weggegaan uit Zandvoort? Uh, 2018. Ja, ben ik uh, weggegaan. Ik, uh, ik ben in 1982 getrouwd. En ik ben in 2015 gescheiden. En uh, ik woon op de Hoge Weg... Ik ben heel lang met mijn, uh, met mijn toenmalige vrouw op de Zandvoortselaar gewoond. Tussen, tussen het dorp en Nieuw Unicum in. En uh, nou ja, goed, het leven loopt zoals het leven lopen kan. En uh, ja, het is niet altijd even leuk. Nee. Dus uh, wij zijn in 2015 naar elkaar gegaan. En uh, ik heb best wel kort daarna uh, een leuke vrouw leren kennen. Die kende ik al van gezamenlijke vrienden. Dus die ben ik daar een keer tegengekomen op een verjaardag. Ja, van één komt de ander. En uh, nou, na een aantal jaren... Uh, die wonen in Woerden. En het is toch een aardig eentje rijden van Zandvoort iedere keer. En je moet de A2 op. En het is files en gedoe. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken. Dus nou, is het niet beter dat we samen gaan wonen? Ja, lijkt me een goed plan. En toen hebben we van... ja, ga ik in Woerden wonen? Ja, als je dan naar Zandvoort moet... dan is het weer een, een ongelooflijk... iedere keer een rijden. En heen is nooit zo erg, maar... Als je een vergadering hebt of een bijeenkomst... dan moet je ook s'avonds altijd weer terug. En dan is het donker, dan ben je laat thuis. En... Maar zij wilde in principe niet echt in Zandvoort wonen. Omdat haar kleinkinderen die wonen in Hekendorp. Dat ligt tegen de Rijwijkse plas aan. En dat is echt midden in het groene hart. En uh, ja, vanuit Zandvoort is dat ook weer een rij. rijden. Dus wat doe je dan? Dan trek je een cirkel en dan zet je een punt in het midden. En dan kijk je van nou, wat is ongeveer het middenstuk... Nou, dan kom je uit uh, in, in, in uh, uh, Roelofal en Sveen, Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, uh, nou, nou. Lijmuiden. En uh, nou, mijn ouders hebben heel lang in lijmhuiden gewoond. En toen uh, zijn we daar gaan, gaan kijken, maar eens rond gaan kijken of dat wat was. En uiteindelijk zijn we in dezelfde straat terecht gekomen als waar mijn ouders gewoond hebben. <laughs> uh, twee deuren terug. Aan dezelfde ah. kant van de straat, dezelfde sloot. En uh, dus nu wonen we alweer nog, uh, bijna ja. drie jaar in, uh, in uh, Lijmuiden. Leuk bedoel Rob. Uh, ja, een een dorp, zoals een dorp is. Ja, ik dus uh, zeg altijd groeten uit een bruisend Lijmuiden, maar zo erg bruist het <lacht> niet. En, uh, ja, Het is echt een dorp, er is een dorpskroeg en er is een, een, een eetcafé en nog een café aan, aan de. Een groot eet, uh, eetcafé-restaurant aan de, aan de Ringvaart. Nou, er is een pizzeria en een snackbar en een bakker en een slager en een groentenboer en een supermarktje. Ja, ja. En een drogist, waar ik erg altijd leuke gesprekken <lacht> heb met de mevrouw van de drogist. Dus, dus, ja, dat, dat, dus ja, het is, het is rustig. Het is, weet je, ik heb natuurlijk vanaf, vanaf 1980 een bedrijf in Zandvoort gehad. En ik ben altijd midden in het leven geweest. Ik altijd met mijn vrouw, met mijn ex-vrouw knijter, knijterhard gewerkt. Echt alle twee. Gewoon uren van weken van 80 uur was niks bij ons. Het was, dat ging gewoon maar door. Iedere zondag open. De enige dagen als wij dicht waren in de winkel, dat was uh, de eerste tweede kerstdag en nujaarsdag. En voor de rest waren we al. Tijd. Altijd. Gewoon om 9 uur tot 6 uur. Gewoon van ja, dat ja. was winters. Dat was winters. Oh. Maar vanaf de Pasen waren we van 9 uur tot uh, half tien s'avonds al. Ja? Van 9 oh, uur s'morgens. Dat hard werken. Ja, het is ja. ja ontzettend hard werken. Ja. En uh, nou, dat gaat je op een gegeven moment natuurlijk niet in de kou kleren zitten. Nee. Nee. En, uh, maar goed, uh, uh, ja, uh, om even terug te komen. Zo uh, so, so, uh, ja. vind ik Leijmuiden wel erg rustig. Ja, maar het is niet alles, want ik heb een tijd in Al van de Rijn gewoond. Nou, dan moest ik altijd naar Schiphol toe. Ja, dan kom je door dat hopeloze lijn ja, ja, ja, die gekke kruising <laughs> daar. Die brugje verschrikkelijk ja, ja, ja, dat is er allemaal niet meer hoor. Dat nee? is een hele mooie kruising geworden. Ja? Met een vaste brug over het ja, de Drecht heen. Een vaste bent... brug? Ja, ja, oh, die ja, gaat ja, niet ja. meer open. Gaat niet meer open. Nee, dat is oh, een vaste dat brug. Dat zie geworden. ik. we ben al heel lang niet ja, geweest. Nou, nee, dat is de brug over de Drecht. Jij ja. nee, de, de, brug, de brug over het... De ringvaart. Over de ringvaart, ja, ja. die gaat natuurlijk open en dicht. Ja, ja, ja, ja, ja dan moet je niet ja, wezen ja, ja. in de zomer, nee. Ja, nou, ja, maar dan, dan, had, dan gaan al over... die bruggen bij de, bij de ringvaart. Ja. Dus dat is ja. drama. Ja, nou, ik, ik vond het altijd een drama. En ik zat het altijd ja. te verbijten in de auto. Maar nou. ik heb nu zelf ook een boot. Dus ik weet nu hoe het werkt als een brug over moet. <laughs> en ik ja, jongens, ja. vader ik het door. Ik wacht wel tien minuten. Je helemaal niks meer. Nee, je hebt een dus, altijd ja, al tijd. Ja, Vandaag Ja, ik ja. Dus zo ben ik eigenlijk in mijn muiden. En ik vind het wel lekker rustig. Ja, na al die jaren van drukte en van herrie... en van, van alleen maar bezig zijn. En, en ook de anonimiteit vind ik wel lekker. Ja, oké. Okay. Ja, na, ja. na zoveel jaar in Zandvoort... ik natuurlijk tot, tot 2018 in Zandvoort gewoond... Ja. en iedereen... dat is niet om hote of arrogant te klinken maar iedereen nee. kent je. Ja, dat is wel. Ja. Weet je. Ik ben natuurlijk in de loop van de jaren... toch wel iemand geworden die, die altijd in bestuurder gezeten heeft. Ja. Altijd een verhaal te vertellen had. Ja. En altijd wel een mening had over dingen. En... Um, ja, als je dan op straat loopt, die klamp je aan, die zegt, hoi die zegt gedag, hey hoe is het nou? En, uh, oh, heb je gehoord dat ja, en dat? Wat ja. vind jij er nou van? En, uh, oh, leuk toneelstuk was het weer, hoor. Ja. En als je dan met een stiff airplane doorloopt, dan zeggen ze, nou, die wil ook niks meer van me horen. En wat een arrogante lul is dat geworden. <laughs> ja. en, en dat, dat benauwt ja. op een gegeven moment. Da ja, een dorp als wordt ja. ja. kan benauwen op een gegeven moment ja. dan. Ja, en de ene zal dat kan... wel ervaren en de ander niet. Ik bedoel, ik heb Peter Tromp van de Kaaswinkel. Ja. Die winkeliert nog steeds in Zandvoort. En die is ja. ook nog steeds aanwezig in Zandvoort. Ja. Ja. En dan denk ik van ja Peter, jij kan ook niet rustig over straat lopen. Want iedereen wil wat van je en moet wat van je. En hij heeft daar blijkbaar geen probleem mee. En ja, ik vind het nu wel lekker. Ja, om... maar ik denk dat het voor jou het sociale leven heel belangrijk is. Hè? Dat ja. Uh, ja. Dan dan dan doe ik ook zand. nog steeds in Zandvoort. Ja, vandaar ja. ja. ja. ja. Dus dat vind ik wel prettig. Ja. En je vrouw? Je vriendin? Mijn vriendin die, die, die, die, die is informatiearchitect geweest. Okay. Maar die is inmiddels met vervroegd pensioen. Ja? Die, die doet heel veel uh, op de tennisbaan. En die doet lekker... Uh, oh, die, die is wel die, sociaal bezig daarin. Ja, mee ja. Mee. en die, ja, okay. die doet quilten. Ja. Uh, uh, ja, en die zit ook in een club kwilten, ja? Ja, dus met stoffies. En, ja. en niet van die <laughs> lappen. Maar ja. uh, textielkunst heet het officieel. Oké, okay. ja klinkt En dan, Nu is ja. ze weer met een groot project bezig... Uh, voor een kindertoneelvoorstelling in Amsterdam... En oh. daar wordt het hele decor wordt van, van stof en van breiwerk... en van, met monsters Zo, gemaakt. Ja, Alles ja. wordt van breiwerk gemaakt. Dus daar is ze druk mee. En, uh, oh, die, die yoga gaat en die doet. Uh, oh, die is ook lekker bezig. Lekker, ja. bezig? Ja, hoor, ja. lekker bezig? Ja hoor, lekker bezig. Maar jij ja, Leimuidenzoekers is ook nog wel iemand voor de eh, voorzitter van de tennisclub? Ja, nee, we nou, hebben ja. een hele goede voorzitter bij de tennisclub. Een <laughs> hele goede jonge vent. Nee, laat mij maar lekker uh, is dit zandvoortsen nog doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee. nee Alsjeblieft niet. Hè. Nee, ik heb niet. genoeg. Nee, ik heb echt genoeg te doen. Nu de KNRM weer erbij. Ja, maar eerst muziek. Ja, eerst muziek en dan gaan we naar de KNRM. doen Goed. we? De Beach Boys. Hey, nee. klopt nee. ook. Met 409. <laughs> ja, heel leuk hè? She's real fine. Even verder met de KNRM. Ja. Daar ben je ook heel druk mee. Nou, daar ga ik druk mee worden. Ga je druk mee te worden? Ja, ik ben, uh, ik ben uh, gevraagd uh, om... Uh, samen met uh, nog iemand... die al binnen in de... dat heet de plaatselijke commissie. Niet bestuur zeggen. plaatselijke commissie. In de plaatselijke commissie... is uh, de voorzitter. De secretaris. En dan heb je iemand die de opleidingen verzorgt. En dan heb je mensen die handelspandieven... vanuit de commissie doen. En dat is onder andere... Fondsenwerven en, uh, en PR. En uh, uh, de het hoofdkantoor van de KNRM heeft uh, een hele grote pot met geld. Er gaat echt heel veel geld in om. Dat is allemaal geld dat van derden komt. Want de KNRM krijgt geen geld van de regering. Krijgt geen geld van de provincie. Geen geld van de gemeente. Nee, echt niet? Nee, helemaal 0,0. Okay. Daar hebben ze ook uh, uiteindelijk wel zelf voor gekozen. Ja, omdat ze autonoom ja. willen blijven. Kijk, Op het moment dat, dat je geld van een provincie krijgt of van een regering krijgt... Dan uh, of, of uit Den haak krijgt... Dan, uh, dan willen die een vinger in de pap, want die willen weten waar het geld aan besteed wordt. Tuurlijk, ja. En als de KNRM zegt... wij moeten nieuwe boten bouwen... dan heb je best kans dat het ministerie van nou, Rijkswater zou ja, kunnen ja. zeggen... Nou, die boten kunnen nog een tijdje mee... en wij hebben een werf die veel beter bouwt... en misschien wel goedkoper bouwt. En de KNRM heeft haar eigen expertise... want het bestaat het bijna 200 jaar... Uh, in reddingboten laten bouwen. Dus die hebben ze van... Uh, dat houden we lekker in eigen hand. Nee, je moet toch veel afstemmen? Ook met de regering, denk ik? Ook met de kunst? Ja, Ja, nou ja, dat, gaat, ja. Dan, dat gaat dan met de Rijkswaterstaat en vooral ja. met de kustwacht. Ja, de kustwacht natuurlijk. is eigenlijk leidend in dit verhaal. Als ja. er iets is, dan komt het vaak bij de kustwacht binnen, als er een schip in nood is of Rijksmook. wat dan ook. Ja. En dan de kustwacht, die, die, die, die vertaalt dat dan verder naar, naar ja. stations, zoals ja. Zandvoort ja, ja, ja, ja. Katwijk of Noordwijk of ja. Den Helder, IJmuiden, whatever. Ja. Maar uh, omdat dat natuurlijk allemaal uh, geld is wat van derde afkomt... dus heel veel legaten, erfenissen, uh, noem het maar op... Uh, wordt er wel verwacht dat stations ook wel hun eigen broek op moeten kunnen houden... voor bepaalde dingen. Ja. Nou, en dat liep in Zandvoort op een of andere manier nog niet lekker. En toen hebben ze gevraagd aan mij... Van, joh, zou jij samen met Aldo Muller, dus mijn compaan in dit, gebeuren... en met Gilles Kok, de secretaris... zouden jullie dat op willen gaan pakken... en kijken of we in Zandvoort ook meer geld kunnen genereren voor de KNRM in Zandvoort. Ja. Uh, nou, dat, dat gaan we doen. Dus er is nu een crowdfunding-actie gestart. Heel, heel bescheiden weliswaar. We hebben, uh, we hebben hulp nodig van de Zandvoorters. Want uh, wij willen goede camera's aan boord hebben van, van Annie Poelissen. Uh, dat wil zeggen een 360-camera die professioneel is om in de cabine te hangen... zodat er heel goed gemonitord kan worden... Ook bij trainingen. Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? Wat zijn verbeterpunten? Nee. Wat is er bij een reddingsactie gebeurd? Uh, bewijsmateriaal, uh, evaluatiemateriaal. Een goede camera voor op de boot. Die moet waterproof zijn. Die moet niet bij de ja, eerste nee. de beste breker van een golf afbreken of we die doen of wat dan ook. Ja. En een camera op het uh, KHV. Dat is ook iets wat ik niet ken. Dat is het kusthulpverleningsvoertuig. Oh. Oh, dat is een Unimog, een gedreven auto. Oh, die, ja. Voor die dingen op rijden. het strand. Oh, ja, klopt. Ja, ja. Als iemand ja. ziek wordt, of dan ja. gaat eerst dat apparaat ja. Ja. en Dan moet er ook een camera opkomen komen te dus staan. Ja. Ook verzekeringstechnisch. Een goede dashcam, want stel dat er wat gebeurt. Ja. Zo'n auto rijdt over een surfplank heen. Of hij ja, raakt iemand. Nou, dan kan je allemaal doen met schuldvragen. En ja. dat soort dingen. Dus, dus wij vragen nu de hulp aan de zandvoorters. Van, joh, uh, steun dat project. Uh, we hebben maar 1600 euro nodig. Dan hebben we drie hele professionele. Maar waarom aan, aan, aan zandvoorters? Nou, omdat het de Zandvoortse KNRM-afdeling is. Ja, Waarom? Waar, kijk, alle stations hebben, hebben zo'n zo zo comité wat geld probeert te genereren. Ja. Dat hebben ze allemaal. En er zijn stations die ze al heel erg professioneel doen... en die ze al heel lang doen. En in Zandvoort moet het nog een beetje groeien. En ik denk ook dat je... Nou, neem de watersportvereniging. Ja, ja. Wij rukken uh, best wel eens uit voor een uh, katamara die omgeslagen is. Ja, kitesurf... Of een kitesurfer ja, ja. die de weg kwijt is. Ja, ja, ja, ja. Of ze zeil gescheurd is of ook. En um, ja, ik, ik zou me zo voor kunnen stellen... maar we moeten maar eens met het bestuur van de zeilvereniging... van de zeil, zeilvereniging, uh, van watersportvereniging uh, uh, in overleg gaan. Van waarom waarom ja. zou je niet in het lidmaatschap van, van, de, van de watersportvereniging... bijvoorbeeld 10 euro kunnen stoppen... Vind ik ook. die je ja, één keer ja. per jaar aan de KNRM doet? Ja. En ik geloof dat ze iets van, van, van vier of vijfhonderd uh, betalende leden hebben... maar een tientje ja, is, toch, is, toch, is toch serieus geld. Ja. Maar ik, ook mensen gewoon als zandvoorter, hè? je hebt je hebt de KNRM station, de reddingsbrigade, wat overigens heel wat anders is dan de KNRM. Die worden wel betaald door de gemeente en, en, en uh, dat zijn de jongens die op de buitenposten zitten, die met die rubberbootjes ja, van ja, ja. uh, Heel veel werk doen, heel veel mensen ook terugsturen naar het strand als het gevaarlijk wordt. Uh, maar die krijgen geld van, van de gemeente. En dat is prima, en wij krijgen het niet. Daar hebben we zelf voor gekozen. Okay. Ja, maar even uh, terug, want ik snap het inderdaad niet. Volgens mij was KNRM en die reddingsbrigade één pot nat. Nee, nee, nee dat zijn die. twee okay. totaal verschillende disciplines. Ja? Ja, ja. En wat, wat, wat is het verschil? Wat doet de ene en wat doet de ander? Uh, ik denk dat, dat je het dat je zo moet zien dat de reddingsbrigade. Uh, maar nou spreek ik uit mijn eigen gevoel hoor. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Ik heb het idee dat de reddingsbrigade zelf wat meer preventief werkt. Dus die varen langs de kust. En als iemand te ver met zijn luchtbedje in zee is... of kinderen uh, uh, uh, spelen te ver in een, ja. in een zwin... waar een, trek, een zeetrek, een muil ontstaat... Ja. Ja. Die, die zorgen voor dat iedereen veilig op, in het water kan blijven. Dus ja, dat is een reddingsbrigade. Dat is de reddingsbrigade. Redding. Ja. Ja. Ja. Die zit in Post Zuid bij de watersportvereniging... en die ja. zitten in de Noord, dus Post Big ja. ja. Die hebben ook een heel, heel ander andere, uh, uh, opleidingstraject... Dat ja, zijn overigens ja, wat ja. jongere mensen. Dit, wat de KNRM, die rukt ook uit als er bijvoorbeeld iemand op een groot schip een hartafval heeft gekregen. Oh. Of een been heeft gebroken. Ja, of wat. Ja. Die wordt, die, dat gaat, wordt echt gecoördineerd met de kustwacht. Oké, okay, en, en wat kust... verder uit de kust of zo. Of ja, ja. Kan, ja, kan, ja, kan, kan, kan, kan, ja. ja. Okay. En alles eigenlijk waar, waar op een gegeven moment, het, het overlapt zich wel een beetje natuurlijk. Ja. Want als er iemand vermist wordt... Dan, dan gaat de reddingsbrigade met de bootjes onder de kust varen heen en weer. Ja. Dan gaat ja. iedereen aan de hand in hand lopen om te zoeken. Ja. Ja. En de KNRM ligt dan, laten we zeggen, 300 meter verderop. Ja. En die pakt het diepere, grotere gedeelte. Ja. En uh, ja, die en zijn ook, ook... zijn de helikopters die rondvliegen dan. In, want vorig jaar was er zo'n meisje... Ja, een paar keer, ja. Het vliegtuig vlieg, en de het vliegtuig is van de kustwacht. Dat zijn die bombardiers met, die, met die, gewoon die propellervliegtuigen... Dan heb je de kustwacht, dat zijn die hele grote schepen. Die doen ook douane dingen En die ja. controleren schepen op, uh, op illegale olielozen ja. en dat soort dingen meer. Dan heb je de, de, nou, de, de KNRM, heb je dan natuurlijk. En je hebt de helikopters. En zijn helikopters die zijn of van de politie, dat zijn die blauw-witte. Of van de ANWB, de. De, de, de, de ANWB die, die zoekt ook. Ja, die zoekt ook. En ja. dat zijn de helikopters die ook bij. De trauma team. Ja, ja, ja, ja als, als er iemand ja. op het strand dusdanig gewond is, bijvoorbeeld, die, die niet vervoerd kan worden, ja. dan komt er een de helikopter van een trauma en die. die ja, dat uh, ja. op. ja. ja, ja. En die, de, maar dan, moet het, dan moet, er zit echt alarmfase 1.111. Uh, ja, ja, ja, ja, dat we zijn nog ja. wel eens ja. het allemaal het water uitgehaald. En dan, ja, klopt. Uh, ja, ja, ja, ja, ja klopt. Ja, dat heb ik één keer meegemaakt, inderdaad ja. Ja. vorig jaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, dus uh, nou ja, goed. En dan, dan even terug over de KNRM nog te komen. Dat. dat uh, uh, we, we krijgen een nieuwe boot. Yeah. Dit station Zandvoort bestaat in 2024 200 jaar. Yes. Is oh, een oh, van de okay. alleroudste, het oudste station van Zandvoort uh, van, van Nederland. En we krijgen een nieuwe boot. Een, een nieuwe know? klasse. Een yeah. uh, boot die is 4,5 meter groter dan uh, uh, de Valentijn klasse boot die we nu hebben. Die yeah. is van Wijkklasse. Weer moderner. Heeft ook een achterdek wat open kan om makkelijke drinkelingen aan boord te halen. Oh, okay. Dat kan bij de huidige boot niet. Er zit een betere uh, Cabine op, beter bestuurbaar, betere techniek. Nou, noem het allemaal maar op. En dat is allemaal nodig, want een nieuwe vres... deze boot, ja, ja. Deze, boot is, of deze boot is nu uit mijn hoofd 16 of 17 jaar oud alweer. Ja. ja, en op een gegeven moment is het op. Weet je, dan moet je iedere keer zoveel repareren en er moet er zoveel mee gebeuren. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, dat houdt in dat het boothuis ook weer vergroot moet worden naar voren toe. Ja. Dus dat kost ook weer 50, 60.000 euro. En een ah. boot kost een miljoen, die wordt betaald door uh, IJmuiden, door het hoofdkantoor. En ja, er wordt toch wel aan ons gevraagd... Uh, vanuit hem ja. jongens, ga maar een actie starten. Want ja, weet je, onze geldpot is niet oneindig. Dus nee. ga maar kijken of je met een crowdfunding-actie... Ja. in dit geval dan met ondernemers en de grotere partijen... om te kijken of je dan die 50.000, 60. 60.000 euro... voor de verbouwing ja. kunt... Dat toch een hoop kost, geld, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Uh, overlevingspakken voor, voor nieuwe bemanningsleden... Oh. kost 3.000, 4.000 euro per pak. Ja, geloof ik weet je, dat, dat heb je allemaal nodig. En... en uh, er is nog wel ruimte aan de voorkant om uh, drie, vier meter... Ja, ja want we hebben ja. aan de voorkant ook dat parkeerterrein nog. En daar kunnen we wel op uit. Maar dan wordt het weer, hoe kan je de boot draaien? Hoe moet, ja. kan, kan die, dat, dat stukje uh, midden, berm, berm ja. van, de, van okay. de staten nog ja. staan? Uh, dus, maar goed, dat, ja, maar het moet allemaal wel lukken. Want het is wel heel belangrijk dat je gewoon... Want hoe komt die boot eigenlijk op het strand? Via welke weg? Uh, die, die rijdt... Uh, uh, als je... Uh, casino uitgaat, hè? Casino, ga Casino tussen ja, ja. het casino ja. en het strandhotel door. Ja. En dan pakt hij de eerste strandafgang. Je moet maar eens opletten, die oh, is okay. gewoon drie meter breder ja. dan alle andere strandafgangen. Oh. Hij heeft toch een hele andere bestrating. En die gaat dan bij strand 6 uit mijn hoofd, ja. gaat hij het strand op. Okay. En dan wordt hij het water erin En dan gaat hij met dat apparaat, ja. en dan gaat hij die die, die gaat open. En dan uh, vaart hij zo uh, met, uh, met een halve meter water, onder zijn kiel, vaart hij al weg. Ja, wel eens over naast zitten, denk ik wel. Het kost toch een tijd voordat die boot in het water ligt, denk nou, ik. Volgens mij wel. Mee, ja? ja? Ja, ik denk op het moment dat, dat de deur van, van het boothuis opengaat. Nou, tien minuten. Echt waar? Ja, tien minuten. Dus hoeveel vrijwilligers werken? Hè? Te weinig. Te weinig? Veel te weinig. Ja. Veel, te weinig. Veel te weinig, ja. En wat heb je nodig om als vrijwilliger op zo'n boot... Uh... Tijd. Je moet... Tijd. Tijd. tijd. En swim diploma's. Ja, nou. dat, dat, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Dat is wel een leuk verhaal trouwens. Als we ja. tijd hebben, zal ik dat straks vertellen. Uh, nee, het is, het is zo dat je je, je meldt je aan. En dan krijg je eerst een medische keuring, psychische keuring. Want je moet wel ergens tegen kunnen, natuurlijk. Ja. Dan moet je vooral niet ziek zijn. Nee, als, ook, als je ja, dat ja. wordt, dan schiet het niet op. Nee. En dan komt het. Dan ga je al. EHBO-diploma halen. Is 13 weken, iedere maandagavond 2 uur. Niet, wordt betaald uiteraard door de KNRM. Ja. Maar je moet wel de tijd van je wel door, ja. Ja, ja. Dat, Daar begin je al mee. Dan krijg je de training aan boord. Iedere zaterdag. Dan moet je je marifoondiploma halen. En als je al het hele traject door bent. Dan ben je uh, aspirant opstapper. En dan moet je naar Schotland. <laughs> dan wordt er bepaald of je dat kunt. Dan ga je naar Schotland. Met een hele groep. En daar wordt samen met de, het Verenigd Koninkrijk. Hebben ze in, in Schotland een aan de kust een groot station... en daar worden de laatste trainingen gegeven. Okay. En dan leer je echt varen met de boot... hoe je het moet doen. Want je hebt een schipper aan boord. Je hebt een stuurman aan boord. Een motordrijver aan boord. dus degene die de techniek aan boord... Ja. opzappers heb je nodig. En dat zijn er ja, eigenlijk... Dat zijn er net te weinig. Ja. Want ook niet ja. iedereen kan altijd. Je zit met vakanties. Je zit met diensten. Ja. Ja. Je moet in Zandvoort wonen. Je moet okay. binnen... 10 minuten geloof ik uh, als je ja. pieker afgaat ja. binnen 10 minuten moet je of 10 de minuten ja. moet, je, moet je er zijn. Nou ja. dan is alles al een rep en roer, dan is de deur al open, dan staat de de staat al aan, de, de, de, ja. de auto's staan al buiten. En um, ja als, als je dan met, met nou laten we zeggen 30 35 mensen bent, waarvan er eigenlijk maar een aantal echt goed gekwalificeerd zijn en de rest heel veel ervaring heeft, maar misschien nog niet alle diploma's heeft maar wel al heel veel vaak ervaring heeft en noem maar op. Maar er worden een paar mensen ziek... dan komt het altijd op dezelfde neer. En niet ja, altijd dezelfde ja. kunnen altijd komen. Nee. Dus er komen eigenlijk gewoon echt dik, dik mensen tekort. Ja. Maar ja, wat vraag je om? Hoeveel uur per week? Nou, je hebt sowieso je trainingen natuurlijk... iedere zaterdagochtend, je, je oefening. Altijd? Oh, in principe, iedere zaterdagmorgen oefening. Oh. Dus maandag s avonds vaak nog oefenen in, in, in de, in de oh. of les... Ja. In het boothuis is natuurlijk nu allemaal wat minder. Ja. Gaan we weer door corona. Ja, ja. Dus er wordt minder geoefend. Er wordt minder lessen gegeven. Uh, ja. En dan als het nodig is natuurlijk. Ja. En als het nodig is. Hè? Want ja. als je dienst hebt. Ja. En, je ligt in je, en je moet natuurlijk ook wel je, huis, je huisgenoten. En je, je vrouw of je man of wie dan ook. Mee hebben. Ja. En je werkgever mee hebben. Want dat is natuurlijk ook zoiets. Hè? Ja, ja. Ja. Dat als je pieper afgaat. Moet dan je is het alles laten ja. vallen. En, en, en, en wegwezen. Ja, dat en en, en ja. in vroegere tijden... Nou, vroeger is wel heel erg, maar... In, in, laten we zeggen, in de 70, 80 jaren... waren er heel veel ambtenaren... van de gemeente Zandvoort. Vooral jongens die... in het buitendienst werken, pensioenendienst... Oh, uh, vuilophaal, ja. uh, gemeentewerken. Daar waren er een aantal van... die ook uh, op de boot zaten. Schippers, uh, opstappers, motordrijvers... noem het allemaal maar op. Maar omdat het ambtenapparaat natuurlijk... en die kreeg altijd van de gemeente Zandvoort... Pieper af, alles laten vallen... Hup, ja. naar de Toorbekkestraat en varen. Want je zit er nou in Haarlem. Ja. <laughs> je zit in Haarlem. Ja. Alles is uitbesteed. Er is geen Zandvoortse ambtenaar meer die plassoenendienst doet. Oh nee, inderdaad. Het vuil ophalen, ja. de gemeente werken, is allemaal Plotie uitbesteed. Is waar, ja. Allemaal ja. uitbesteed. Ja. Dus daar is een hele grote groep weggevallen. En wat je nodig hebt, zijn jonge mensen. 25ers, 30ers, 20ers. Er zitten vrouwen, heel veel vrouwen bij inmiddels. Oh. Maar veel te weinig nog. Veel te weinig. We hebben nu, geloof ik, twee of drie vrouwelijke opstappers. En ah, dan, ja, dan moet er minimaal tien worden. Zo. Kan ja. makkelijk. Ja, maar ja, als een kerel het kan, kan een vrouw het toch ook? Dat is absoluut waar. Ja. He, want het is, het is wel. Psychisch is het zwaar werk. Want het is, het is, het is altijd als er shit aan de hand is. Ja, ja dat is waar. Dan moet je eruit. Ja. En dan kan iemand overleden zijn. Dan kan iemand met een hartaanval aan boord van een schip liggen. Je kan ook voor niks uitvaren dat het wel meevalt. Of er is een surfer die, die, die ja, wel is geworden, focus, wat er nou, ja, ja, ja. of wat dan ook. een kitesurfer. Ja. of een whatever watersporter. Ja. Um, dan moet je wel tegen kunnen. En ja. je, hoeft geen, je hoeft geen spierballen te hebben hoor om op die boot te zitten. Nee? Echt niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Die boot gaat wel hoor. Oh ja, en alles dan is dan lees aan lees boord. Water, ja. Ja. Weet je? En je, je, moet, je moet van water houden. Je moet, en je moet ook wel uh, de drive hebben om het te doen. Ja. Want je kunt ja. midden in de nacht uit je bed gehaald worden. Nou, ja. Als je dat niet prettig vindt, moet je niet bij de KNM gaan werken. Nee. nee, dat moet je niet doen, want dan wordt het een, een, een gedoe ja. werkt niet. Nou, er is iemand geweest die dus wel uh, een goede opsapper zou kunnen zijn. En die ging de eerste twee, drie keer mee uitvaren, En die heeft twee, drie keer kotsend over de railing gegaan. Ja, dat doe je niet. Ja, dat gaat hem niet lukken. Nee, en die doet iets ook, ook iets binnen. En de enige binnen. keer dat ik meestal wil gaan is als Sinterklaas aan boord is. Huh? Nou, nah, is niet leuk, man. Nee? Ben je al lid van de KNRM? Ah, ben nee. je al redder aan de wal? Nee. Nou, nah, dan moet je dus worden. Weet je? Ja? Als je, als je uh, uh, er is een, er is een, uh, een website die ja? heet Samen voor KNRM. Ja, nou, okay. Makkelijker kun je niet onthouden. Nee. Daar kun je alles lezen over die crowdfundingactie die we nu nee. doen, Gaan we doen. Waar we de dus hulp nodig hebben over die ja. camera's. En ik meen uit mijn hoofd dat je voor 25 of 30 euro per jaar... Ben je redder aan de wal? Heet dat? Dan ben je lid dat van mooi. de KNRM. Ja. En dan krijg je iedere kwartaal krijg je een leuk magazine. Er staat van alles in over reddingsacties en wat ja. er allemaal gebeurt. Weet oh, je, nou ja. dat, dat zijn dingen, dat is geld wat we nodig hebben. Ik ga zeker kijken, ja. ja. ja. ja. ja en je en als je redder aan de wal bent, krijg je ieder jaar een uitnodiging op de dag van de KNRM. Om mee te varen met de boot. Oh, kijk. En nou, nou, ja, dan krijg je de boot aan, een kopje koffie. En dan krijg je van alles. Klaar, en dan word je meegenomen en dan vaar je lekker. En dat is voor 25 euro. Nou, keurig. dat bedoel ik. Ja. Weet je? Kijk. Dagje Efteling is duurder. Ja, toch? Dan ben je veel meer kwijt. Zo is dat. Dat is waar, inderdaad. Leuk, ja. ja. ja. Dus doe het. KNRM. Ga ik Warmart. zeker. Samen voor, samen voor KNRM. Samen voor KNRM. Ik ga hem eventjes opzoeken onderhand. Dan ga jij een plaatje draaien. En ja. dan ga ik samen voor KNRM. Heel goed en volgens oh. mij krijgen we nu. Uh, oh ja, Die Straight met Lady Rider. Ja. Ja, ja. Ja, ik heb het net opgezocht met uh, Samen voor KNRM. En dan zie je dus, kan je station De Zandvoort aantikken. En uh, kan je doneren en al dat soort dingen meer. En, uh, maar er is pas uh, 286 euro opgestort tot nu toe. En je zei, er komt een hele grote actie nog aan als ja, het Joods ja, ja. monument er helemaal Als het Joods monument er staat, dan hebben we tijd en dan, dan gaan we hier gewoon ook uh, volle vaart in mee en het is gewoon belangrijk dat mensen het, het, het woord verkondigen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, joh, ga, ga je eens praten met je familie erover en zeg van, joh, het is belangrijk, het uh, is interessant. Uh, ken jij nog mensen? En zo proberen we als een soort netwerk, een web te ja, spannen. Een beetje mondelinge reclame. Mondelinge reclame, ja. een soort ja. olievlekken effect ja. te krijgen. Ja. Maar jij vroeg dus straks, en dat wil ik nog heel even vertellen, over het zwemdiploma. Ja. ja. Wat gebeurde, in, je moet je voorstellen, 200 jaar geleden is de KNRM bijna in 2024, 20, dus, dus over een paar jaar, ja. bestaat de KNRM uh, 200 jaar. Ja. Ja. Is de samenvoeging van de Zuid-Hollandse en de Noord-Hollandse, heel verhaal, gaan we niet over hebben. KNRM bestaat 200 jaar. In het begin waren dat roeireddingsboten. Die werden met een paar in de zee in getrokken. Ja, ja, ja. En dan kwamen de kerels uit het dorp. Grote, stoere kerels. En die hadden zo'n zo uh, kurke zwemvest aan. Met zo'n oliejek aan. En zo'n zuidwesten. En die roeiden naar een schip wat, wat in nood was. Of wat op een zandbouw vast was gelopen. Ja. Whatever. Maar die dingen die sloegen wel eens om. Ja. En toen bleek dus. Er verzopen heel veel van die jongens die in die roeiboten zaten. Ja, die kon niet ja, geen zwemdiploma. Nee. En toen heeft de KNR... als een van de allereerste regels gezet... alle mannen... die op een boot... praat je over 1824, hè? Ja, ja. Alle mannen die op een boot stappen... die moeten een zwemdiploma hebben. Ja, zeiden die kattekers. Maar daar hebben wij geen geld voor om een zwemdiploma te halen. Dat kost wel vier gulden... om een zwemdiploma te halen. Ja, zeiden die zandvoerders. Dat gaan wij ook niet doen. En toen heeft de KNR gezegd... oké, okay, daar gaan wij nu zorgen voor... Een soort overkoepelend ja, idee. Ja. En nu gaan we ervoor zorgen dat... <laughs> jullie krijgen allemaal 4 euro per persoon. Dan ga je en dat krijg en en je... Zeerde. Die 4 euro... of die 4 gulden... Ja. dat bestaat nog steeds. Oh. Dat is nu 2 euro geworden. Ja. En iedere opstapper... iedereen die... aan boord zit... Dat kan wat voor functie je ook hebt... die krijgt... Een onkostenvergoeding. Van 2 euro. Die gaat in een pot. Ja, ja. En van die pot, er is uiteindelijk op jaarbasis heel weinig. Ja. ja. Maar het gaat om het idee dat die vier gulden van destijds. dat opstappergeld en het geld voor een zwemdiploma. dat dat nog steeds bestaat en dat gaat in een pot. En dan kopen ze er koffie van en een thee en, oh, wat dat leuk, dingen. en een ja. En ja. bakje oh, soep oh, voor zaterdagmiddag. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat het zwemdiploma. Oh, Ongelooflijk. Ja. Dus, ja? dus ja, ze kunnen allemaal zwemmen nu. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Dus, en je vertelt ook dat die boot die er nu is ook door iemand gedoneerd is. Ja, ja, ja, door, ja door de familie. De familie ja, het is, hoe je het uitspreekt, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. De nee, ene zegt nee. Poelissen en de ja. ander zegt Paulissen. Maar uh, het belangrijkste is dat die familie uh, uh, destijds die boot heeft gedoneerd aan, aan de KNRM Zandvoort. Ja, dat waren mensen ik weet het, uit Zandvoort of Arnhem, ik weet het niet precies. Ja. Die uh, en, de, naar, naar de moeder van de familie genoemd, Annie. Ja, oh, en die okay, is officieel gedood. Ja. En het staat ook op de boot. En hangt ook een fotootje in de boot van Annie. Ah, een leuk. portretfoto. Ja. Ja. En ze hangt ook in het, in het uh, in, uh, boothuis. Ja. ja. Ja, geweldig. Ja, mooie club ja. hoor. Maar ja, ik ben er wel trots op dat ik ervoor gevraagd ben. Ik ja, nou, Om gaan. bij een club te al, komen. Het is ook een ja. mooie club. Ja, het is, uh, ja, ja. warm hart. goede club. En heb club. je een zwemdiploma? Uh, ja, ANB hè. ANB. <laughs> schoolzwemmen. <laughs> ik ben er van de generatie schoolzwemmen. Oh, ja. ja. Iedere week een uurtje. Ja. ja, ja, ja. In Amsterdam, in het Zuiderbad. Zuiderbad. <laughs> Voilà. Het, mooiste, voilà. het mooiste zwembad van Nederland. Uh, ja? ja, van Nederland. Ja, Nederland. Ja, Zo'n voilà. mooi zwembad. Ja, prachtig. Nog steeds. Is die fontein, het bestaat nog steeds. Ik ben de laatste keer langs de Ja, Is er nog steeds? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ging naar het, naar het Rijksmuseum voor een expositie. En ik denk, weet je wat? Ik ga wat eerder weg van huis en dan loop ik eens langs mijn oude buurt. Want ik ben daar opgegroeid natuurlijk. Nou. In, in Zuid. En ik denk, kijk of het zuid wat er nog is. Ja, ja, in al zijn mooie glorie nog. Ja? Prachtig, schitterend. Zo. Ja, ja. Amsterdamse ja. school gebouwd, ja. mooi architectonisch gebouw, prachtig. Nee, mijn ja. herinnering aan de zwembad is daar in Groenendaal. Dat was gewoon een. Uh ja, maar dat is... Een het was, was, ja, de kikkers zaten erin, volgens mij. Het was niet echt een zwem, maar het was gewoon volgens mij een grote poel of zo. Dan wel een beetje afgezet. <laughs> ja. <laughs> en, en door de kikker ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het bleef je wel drijven. Ja. ja. <laughs> nee, dit ja. was echt een overdekt zwem. Ja, uh, ja, Ja, echt. Met, okay. Nog steeds, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Je, je voelde je er ook luxe als je ja, het Ja, prachtig. En dat in Amsterdam. Ja. Ongelooflijk. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja dus, uh, Goed. Goed. Gaan we zo meteen gaan we over naar de toneelvereniging. Ach ja, ja. nog meer ja. muziek. Dan gaan we eerst Aretha Franklin het Think. Ja. I'm Ja, je bent ook uh, lid van de toneelvereniging. Daar heb je heel veel voor gedaan. Ja. Daar hadden we vorige week... Uh, nee, was het week twee weken terug? Twee weken terug, ja. Twee weken terug. <laughs> ja. De familie Bluis maar natuurlijk. Als, ja. <laughs> ja, ja. Dus. Ja, ja dat, dat, is, dat is, heeft ook wel een hele grote plek in mijn, in mijn hart. Ik ben uh, Toen ik de, de registerij nog had in Zandvoort... toen, uh, toen woonde ik op de Zeestraat. Heel lang geleden. Toen hadden we hier in het dorp hadden we Bram Stijnen, die naam zegt jullie waarschijnlijk niks. Nee. Bram was een Limburger, kwam uit kerkraden en zijn zwager had een uh, groot restaurant in de kerkstraat, Delicia. En Bram, speelde bij de, Bram had uh, bechtrecht. die had een bochel, die vergroeide langzaam en die speelde bij Hildering. En Bram was fotograaf en redacteur voor de toenmalig Zandvoortse Nieuwsblad en daarna de Zandvoortse krant. En uh, Bram speelde ook bij de toneelvereniging. En die kwam heel vaak bij mij in de winkel. en zei, je moet eens een keer komen kijken naar een uitvoering voor ons. Ja. Praten we over begin 80 jaren. We zeggen vijf, zes zei, ja, daar heb ik geen tijd voor dit. En dat, ja, jij hebt nooit tijd. Weet je, ja, weet je wanneer je tijd hebt als je straks met een zuurstofmasker in het ziekenhuis zit, <laughs> Dan heb je tijd. Dus nou, dan komen we een keer kijken. Zeg maar wanneer het is. Nou, het was op een zaterdagavond in de winter. Dus we hadden tijd. En uh, nou, na afloop van, van de toneelstuk, wat ik echt geweldig vond, uh, staan we aan de bar bij uh, de krocht. En uh, er vloeide menig biertje. Ja. En op een gegeven moment zei Bram tegen mij... hij zegt, uh, waarom word je geen lid van de vereniging? Zei, ja, joh, weet je, man. Heb ik allemaal, we hebben allemaal geen tijd voor het gedoe. Nou, nog een biertje, nog een biertje. En het bier vloeide rijkelijk. En toen zei hij van, word nou lid. Ja, ah, joh, dan word ik toch lid. Ik ben van het gezeur af. Wat, wat, wat mij toen uh, uh, helemaal ontschoten was... dat ik dat ooit gezegd zou hebben... en in... Uh, ik krijg ergens in, in januari, februari... krijg ik een envelop in de bus van Tonele Vereniging Hildering... met een accept-giro-kaartje om een lidmaatschap te betalen... <lacht> en een uitnodiging voor de ledenvergadering. <lacht> en ik denk, wat heb ik... Oh, dat is waar ook. Helemaal dat heb vrezen. ik echt, ja. Dus ik ben naar de ledenvergadering gegaan. En uh, ik, kreeg, ja. uh, ik kreeg een rol. En uh, dat, uh, zo, zo is het gekomen, ja. Samen met Pieter Jouwstra. <lacht> en hij schraam aan zijn moeder, Wilma Schraam... waarmee ik nu in het bestuur van de stichting Joods Monument ja, zit. Ja. Uh, ja, het, het zo, ja, dat doe ik ook alweer... Uh, jezus, 35 jaar geloof ik ja, zo'n ja. beetje... dat ik uh, bij die club zit. Onderhand. Maar je treedt ook echt op, echt zo. Je, Ja, je, ja, oh, jongen, dat geweldig, ja, jongen, is geweldig. is het leukste stuk wat jij gespeeld hebt? Dat hebben de familie Bluis gevraagd. Oh, dus dat gaan we jou oh, oh, oh, oh, oh, wat is het leukste stuk? Ja, dat is een goeie. Uh, goh. Ja. Nou, dat is, toen, toen ik uh, uh, nog niet zo lang speelde, was dat uh, Nee, schat, nu niet. Een stuk van John Lanting, echt theater van de lach in een zaak met, met mannequins en noem het maar op. Uh, dat was heel leuk. Uh, ik heb alle stukken van Potters en Perlamoer gespeeld. Samen met Henk Jansen. Geweldig, fantastische stukken. Maar een van de allerbeste stukken die ik ooit gespeeld heb, dat is uh, uh, Nijkamertje. Dat is een Frans stuk, dat is vertaald in het Nederlands door uh, Nelke van Koningsveld hier uit Zandvoort. En dat, dat ja, prachtig stuk. Schitterend ja? stuk, ja. Of het het leukst is, weet ik niet, maar ik vind het wel het beste stuk wat ik gespeeld heb. Ja. Wat jij persoonlijk gespeeld hebt? Uh, wat, ik, wat, ik, nee, wat, wat ik echt voor mezelf, ja, als ja. mooiste ja. stuk, dame okay. heette het op zijn Frans. En dat was een, een, een kleermaker en een, een couturier. Ja. En die ging uh, vreemd als kleren. Maar zijn vrouw wist het niet. En die was uh, allemaal heel stiekem op het na gebeuren. En uh, prostituees erbij. En gedoe erbij. En, maar in, en je moet je voorstellen. In, in eind 1900 speelde ze zich af. Ja. Volledig in kleding gespeeld. Oh. Prachtige jassen, smokings. Uh, hoge hoeden. Uh, en ja. geweldig geregisseerd. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is een van de, een van de ja. beste stukken die ik gespeeld heb. Ja. Ja. Maar de potten en Perlemoeren. Dat waren wel de leukste. Ja, en maar niet de jantjes, want daar waren ze helemaal ja ja, want, ja, ja, ja, ja, ik, ja. ik heb. Het is, was ook Ja, maar dat was heel moeilijk. Dat was de jubileumstuk. Oh, ja, dat is ja. ook nog uit, uit de koker gekomen. De Jantjes hebben we nog gedaan. Ja, ja, ja. Heb ik met Caroline gespeeld, de mop. We, we, Caroline en ik hebben. Eh, je bent niet mooi, je bent geen ah, knap ja. vrouw. Dat hebben Caroline en ik gezongen. Wij waren het koppeltje toen. Je... Oh, wat leuk. Ja, ja, leuk, hè? Ja, ja. Ja, dus nee, ja, Hildering, ja, dat is... Jammer, nu al, al anderhalf jaar geen uitvoeringen meer. We zijn bezig met allerlei dingen te bedenken. Gehoorspelers zijn we aan het bedenken. Ook via CFM. Maar ja, dat staat ook weer op, op een laag pitje. Ja, klopt. Er is ja, het ja. Nelleke van Koningsveld, die ik al noemde... heeft een waanzinnig ter, uh, hoorspel geschreven. Speelt zich af in wordt echt... Hebben we nu één keer gelezen, met z'n allen? Tranen, tranen over je wangen. Ja, dat is mooi. Als ja, als ik er aan denk, dan, dan krijg ik weer kramp in mijn kaken. Geweldig. <laughs> ja, dat moet wel, je moet het kunnen repeteren. Je bent met een man Tuurlijk. of 7. Of een ja. mens of 7, moet je zeggen. Ja. Ja. Uh, je, je gaat hier zitten, met z'n allen rond. Er moet techniek zijn, er moeten geluiden zijn, er moet van alles gebeuren. Hebben we bedacht, het is een stuk van 2,5 uur, om het misschien in een soort podcast te, te verpakken? Ja, oh, Dat okay. je zegt, oké, okay, we ja. maken er een soort of vijf weken een podcast van op een avond. Waarbij je iedere keer een stukje doet. Dus, maar goed, die gesprekken lopen nog. Ik zit dit in het bestuur, dus I don't know. Dat zou wel leuk zijn. Nou, het Zet het Swim volgens mij ook een leuk idee hoor. Dat hebben we één of twee keer gedaan volgens mij, hè? Ja, dat waren kleintjes. Ja, hebben ze kleintjes Maar nu willen we echt een verhaal vertellen. Dus echt een serie. Meerdere Een serie episodes van wetenswaardigheden in een flatgebouw in Stansford-Noord. Dus, Oké, okay, ja, nou, ja. klinkt goed, ja. Dus, ja, ja. ja. En het is een vereniging die nog ongelooflijk veel uh, uh, leven in zich heeft. Hè. Ik ben 15 ja, ja. jaar voorzitter geweest en ik uh, vond het wel mooi geweest. 15 jaar? 15 jaar voorzitter Zo. geweest in Hildering, ja. De, ja, de hele ja. tijd. Ja. En toen hebben we gezegd, het ah, wordt tijd voor een nieuw jong bestuur. Ja. En uh, eigenlijk onze jeugdleden van Welleer, die zitten nu allemaal in het bestuur. Dus dat is wel heel erg leuk. Jonge, Hoe ben jongen, je aan jeugdleden gekomen? Nou, we ooit, toen ik, was het ik nog geen voorzitter... en de toenmalige voorzitter, Pieter Jouwstra... en de ja. regisseur Ed Franse. die hebben op een gegeven moment bedacht... Van, uh, als we de continuïteit van de vereniging willen waarborgen... Lopt, ja. dan moeten we zorgen dat we van onderaf voeding krijgen. Want doen we dat niet, Onder meer. Ja. dan gaat het gewoon niet lukken. En dan zijn ja. we misschien al voor 15 of 20 jaar... bestaat Hildering niet meer... Ja. of is het een soort club van oude mensen geworden. En uh, dat hebben hun toen opgepakt. En dat hebben we in de loop van de jaren uitgebreid. En we hebben nu ook een jeugdregisseur... We hebben echt een jeugdafdeling die hele leuke stukken speelt. Maar hoe hebben ze dat opgepakt? Wat zijn ze naar die school Scholen toe. Scholen, scholen. Scholen benaderen. We hadden een slogan: Ben jij de nieuwe hoofdrolspeler in goede tijden, slechte tijden? Oh, een vakbehildering. Nou, toen hadden we zo 13, 14 kinderen. Dus we hadden wel een duidelijke lijn gesteld: Je moet in de brugklas zitten. Ja, oké. Okay. Want dan weet je hoe je leren moet, hoe je, hoe je, hoe je een boekje dus moet aan. leren, ja, ja. hoe je discipline moet doen. Tot 17 18, ja. Ja, ja, ja. De een is oh, 19 ja. en die vindt het nog hartstikke leuk bij de jeugd. Ja. En die neemt een soort vaarlijke of moeilijke rol over zich voor de jongere spelers. Ja, ja. En de ja. andere is 16 en die staat te popelen om bij de volwassenen te komen spelen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, nee, dat, dat, dat is een goede club, goed bestuur. Ja, maar echt een goede jeugdafdeling, bestuur. dat is misschien wel verstandig ja. inderdaad. Ja. Ja, dat dus is heel mix, ja. Nou, ja, dat zie ja. je ja. Er natuurlijk ook bij waar, waar, waar de, de, de, de wurf mee te kampen heeft op dit moment. Mm -hmm. De Wurf speelt natuurlijk ook iedere, ieder jaar een toneelstuk. En die proberen ook echt jongere mensen erbij te krijgen. Maar op een of andere manier lukt dat niet echt. En dan als ze een stuk hebben waar kinderen in meespelen... dan is het vaak weer een kleindochter of een kleinzoon of ja, een neef of ja, een nichtje. Maar het is geen continuïteit. En ja, het zal ook heel moeilijk zijn voor die club... om, om buiten dan het, het, het culturele wat ze doen aan dansen en kleding schouwen, om dat toneelspelen erbij te houden. Gunnen ze van harte, want het is echt wel een... Uh... Je wil niet samen gaan. Nou, het zijn hele andere discipline natuurlijk. Kijk, hun doen echt Zandvoorts volks... volkstoneel. Ja. Spreek ook Zandvoorts dan. en ja, Het zijn niet echt stukken waar Hildering nou in oh, zou okay. uitblinken, denk ik. Nee, nee. Hildering is echt nee, nee. Echt meer van toneelspelen, kluchten, blij spelen. Ook drama en dat soort ja. dingen meer. Dat is een andere discipline. En we delen wel dezelfde ruimte beneden. Ja. ja. Dat doen we dan wel weer. Ja, hiernaast, ja, hiernaast de beneden, orde. ja. ja klopt. Zoals ja. vroeger de reddingsbrigade. Oh, Met ja. de boot en de jeeps, ja, dat zijn nu hier maar Vandaan, van. ja, staat er nog, ja. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, ja. tijd voor je moeilijke vraag. Mijn moeilijke vraag. Ja. Hey. Ja, kom erop, kom erop. Eens Kijken of ik een moeilijk antwoord kan verzinnen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Wat zou je? Stel je, je, je mag Zandvoort regeren. Je bent uh, Rutte en je gaat over Zandvoort. Wat zou jij willen veranderen in Zandvoort? Ja, ja, het was vraag. het stil. <laughs> nou, wacht maar af. Ik oh. um, <laughs> yes. zou het veranderen. Um, nou, veranderen niet zozeer. Misschien verbeteren. Ik denk dat dat een beter is. Ik ja, veranderd. Ik, ja. ik denk verbeteren. Waar, waar, ik, waar, ik een, uh, waar ik een beetje achter van, van schrik als ik in Zandvoort kom, is toch wel het rommelige karakter wat het gekregen heeft. En uh, daar bedoel ik niet alleen mee de rommelige bebouwing... en, en het uh, gebrek bij de gemeente aan de historische bebouwing... maar ook het onderhoud van straten, het onderhoud van het wegdek. Uh, als je in de kerkstraat kijkt, daar is destijds voor een godsvermogen... maar werkelijk voor een godsvermogen aan opgeknapt, aan nieuwe bestrating... aan Hele mooie roestvrijstalen goten. Met, met, met, met uh, haringjes uitge uitgestanst ja. Met prullenbakken met haringjes. Met, met uh, waanzinnig dure uh, lantaarnpalen. Met die, met die grote bronzen ja. schelpen. Prachtig allemaal. Maar je moet het wel onderhouden. En als je die niet onderhoudt. Dan verpaupert het. Dan gaat het stuk. Dan breken de stenen. Uh, en daar, daar in volle prullenbakken. Heel veel, veel zwerfvuil. Echt heel veel zwerfhaal. Dat zou wel een prioriteitje voor mij zijn. En ik zou er ook voor waken, als ik dan toch de scepter zou mogen zwaaien... dat je niet te makkelijk moet zijn met uh, snel afbreken... en snel gebouwen weghalen of met nieuwe plannen bedenken. Want er is wel een nota in Zandvoort die, die ervoor moet zorgen... dat het, uh, het, uh, het cultureel erfgoed en met name de bouwing dat die binnen de bestemmingsplannen moeten blijven bestaan. Maar dat is niet het enige. Er is ook een wet nu, dat is een Europese wet... dat je uh, monumenten en de gezichtsbepalende gebouwen in je gemeente... dat daaromheen de bebouwing ook niet te veel aangepast mag worden. Dat zou dus betekenen bij de kerk op het kerkplein... dat je het kerkplein niet vol zou mogen bouwen. Want dat historisch erfgoed, ja. dat is een wet... Die, daar moet je één van blijven. Maar ook die moet je ook de ruimte geven... om te ja, kunnen dat blijven uh, schijnen... zouden ja. ze tegenwoordig zeggen... om ja. mooi te blijven. En, en uh, daar, daar wordt, heb ik het idee... wel eens iets te makkelijk gedacht We hebben als genootschap... Als we hadden, we hadden een paar keer aan de bel getrokken bij de gemeente. Van, joh, wanneer gaan we nou eens een keer rond de tafel zitten? Want we moeten toch gewoon voor zijn... dat er dingen gebeuren waarvan we achteraf spijt krijgen. En ik heb het idee dat daar nog niet zo... dat is doorgedrongen. Maar goed, dat is mijn mening hoor. Misschien... Ja. Dat andere ja, we mensen anders. er andere over ja. denken, anders ja. over denken. Ja, en ja, ik, ik vind het vooral jammer dat er, uh, ja, dat er toch weinig aandacht is aan het, aan het mooie van Zandvoort. Weet je, er stond van de week ook in de Zandvoortse krant weer een ingezonden mededeling van iemand over de... en dat was uit mijn hart gegrepen, over uh, de, de palmbomen aan, aan, aan de boulevard. Ja. ja. En dan denk ik, jongens, hoe... hoe Weet je, ieder, iedere botanicus, iedere tuinman die in de buurt van Zandvoort... weet weet dat je dat daar niet neer kunt zetten. Dat kan niet. Olijfwilgen, dat groeit aan de kust. Ja. Dat moet je neerzetten. En daar moet je potten neerzetten. Die kun je swinters laten staan. Er gebeurt niks mee. Die bloeien, die groeien. Er gebeurt alles mee. Maar dit is ook weer zo'n project. En dat wordt dan vaak bedacht door mensen die extern ingehuurd worden. Want ja. we hebben een probleem. Het moet gezellig worden. Dus we halen een extern specialist ja. erbij. En die roept ineens... Ik heb, het gehad, ik, heb, ik heb het licht gezien. We gaan pollenbomen aan de, de, de, de boulevard plaatsen. Venoma, op het Venemaplein hebben ze toen ook allemaal van die pollenbomen neergezet. Geloof aan een dag waar die palmbomen al zit. Van ja, doei. Ja, <laughs> Weet je, het, het, kijk, dat, maar dat is met alles natuurlijk zo. Het idee is hartstikke leuk. Ja. En het is hetzelfde met de eerder van het centrum ook. Die ideeën zijn allemaal heel erg leuk. Maar je moet ook naar de toekomst kijken. Je moet ook zeggen, kunnen we het onderhouden... Is het bestendig voor zwaar verkeer? Want er denden natuurlijk allemaal hele zware vrachtwagens door die kerkstraat heen. Alle stenen zijn stuk. Uh, de goten zijn stuk. Zijn vol, vol met, met zand. Uh, zijn ja, dus het is ja, vooral ja. het onderhoud wat ik zou oppakken. Ja. Oh, okay. Ik denk dat dat ja. wel een dingetje is. Ja, voor de rest, weet je, er wordt altijd geroepen. Oh, ja, we zijn een patatdorp, Nou, We hebben 30 jaar geleden al gezegd. Nou, helemaal niet erg als je een patatdorp bent. Maar wel een beste patat van Nederland kant. Oh. <laughs> Weet je, en dat moet je doen. Ja, ja, en natuurlijk, het is, het het is een modale badplaats. Het is geen kan, het is geen nies. Het zal het ook nooit worden. Maar je moet goed zijn waar je goed in kunt zijn. Okay. Ja. Weet je, dat moet je doen. En als je dat als Zandvoort gewoon voor je oog houdt, geen gekke dingen doen. Blijf met je poten op de grond staan. Zorg voor een goede, veilige plaats als je gaat zwemmen. Zorg voor je KNRM. Zorg voor je Zandvoortse Reddingsbrigade. Zorg voor je brandweer. En je, je, je dienst die de boel in de gaten moet houden. Voor je uh, handhavers. En zorg voor je, voor, je, voor je mensen. Wees lief voor je bevolking. En dan komt het vanzelf goed. En zolang mensen, dat zeiden we vroeger altijd. zolang mensen nog steeds het ervoor over hebben. om twee, drie uur in de file te staan. Ja. om hier hutje aan mutje op een handdoekje op het zand te liggen. <laughs> heb je goud in hand hoor. Ja. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ja. Ja. Toch? Want wat zou je nooit willen veranderen aan Zandvoort? Nog 40 seconden. Ja, Nog 40 seconden. Uh, het, 20 strand, 20 het strand, <laughs> de gezelligheid, de samenhorigheid en het verenigingsleven. Want dat bloeit in Zandvoort heel erg goed. Ja, ja absoluut. Absoluut, ja. ben ik het helemaal mee eens. Mooie manier om af te sluiten. Paul, heel erg bedankt. Uh, dankjewel voor jullie tijd. Paul. graag gedaan. Heel leuk. Ja. En tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Okay.